Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulp komt waarschijnlijk te laat voor de vermiste mini-onderzeeër. Zondagochtend begon de Titan met zijn duik naar het wrak van de Titanic... diep in de Atlantische Oceaan. Er is al dagen geen contact meer met ze... Er is nu een grote zoekactie aan de gang, maar rond deze tijd raakt de laatste zuurstof op. Het lijkt een verloren zaak, zegt deze duikexpert. Uh, ze hebben geen kans meer, uh, want los van het feit of ze nog in leven zijn, uh, duurt de reddingsoperatie ook minimaal tien uur. Ze moeten naar de oppervlakte gebracht worden en dan duurt het nog een uur voordat ze uit de boot gehaald kunnen worden. De bemanning van de Titan kan wel wat zuurstof hebben opgespaard door zuinig te zijn, zegt hij. Maar daar kunnen de vijf mensen aan boord hooguit een paar uur langer mee. Mee ademen. Het aantal gewonden na een explosie gisteren in Parijs is opgelopen naar ongeveer 50. Zes mensen daarvan zijn in levensgevaar. De ontploffing gebeurde eind van de middag in een school voor modeontwerpers. De directeur zou zwaar gewond zijn geraakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend, maar ooggetuigen denken dat het een gasontploffing was. Heb je een telefoon met gezichtsherkenning, dan hoop ik dat je er wat geld aan uitgegeven hebt. Want bij goedkopere telefoons, van bijvoorbeeld Motorola, Nokia en Oppo, is hij makkelijk voor de gek te houden. De Consumentenbond heeft 60 telefoons getest en het lukte ze om er 26 te unlocken door een pasfoto voor de selfie lens te houden. Heb je zo'n telefoon, beveilig hem dan op een andere manier, zeggen ze. Veel hoogbegaafde jongeren voelen zich vaak onbegrepen. Twee middelbare scholieren schreven er een profielwerkstuk over. Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht, heet het. Want ze lopen vaak tegen problemen aan. Vaak wel het onbegrip vanuit leerlingen en soms ook wel vanuit docenten... dat ze niet weten wat hoogbegaafdheid is. En dus al wel echt vooroordelen hebben over... oh, maar jij bent heel slim, dus alles is gemakkelijk voor jou. Terwijl dat vaak niet eens zo is. Ze hopen dat hun werkstuk met daarin tips, leraren... helpt ook beter naar hoogbegaafde jongeren te kijken. Dat zou nou ja echt wel heel erg fijn zijn als er echt docenten zijn die denken van oh ja we kunnen echt wel wat veranderen nog. Het weer, nou dat verandert ook in de loop van de middag. Het is sowieso bewolkt en regenachtig met nu in het zuiden en oosten regen en later ook in het midden van het land. Op andere plekken blijft het droog en het is een graadje of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin in de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. De zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard.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 Got this to say Jouw keuze ZFM. Your And hold your clothes the two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 You don't know your past, you don't know your future. Come on, you don't know your past, you don't know your future. Hey, yeah. how oh, many people did that one catch? Yeah. How oh, many naysayers did that one catch? Yeah, yeah. You don't know your past, you don't know your future. Don't say, you don't know your past, you don't know your future.